Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Staatssecretaris Harbers vindt het prima dat de discretionaire bevoegdheid... niet meer bij hem en zijn opvolgers komt te liggen. Het plan is om die bevoegdheid over te dragen aan het hoofd van de IND. Dat zal er volgens de staatssecretaris toe leiden... dat niet meer alle ogen op één politicus zijn gericht hebben nadruk dat er geen nieuw kinderpardon komt... en dat dat alleen al de hoop bij veel mensen moet temperen. De coalitie heeft gisteren afgesproken... dat 700 kinderen opnieuw worden beoordeeld voor dat kinderpardon. Harbers zegt dat er gedurende de herbeoordeling van die dossiers... geen gezinnen zullen worden uitgezet. Defence for Children vraagt aandacht voor gewortelde asielzoekers... kinderen die niet onder het ruimere kinderpardon vallen. Het zijn kinderen die de afgelopen jaren geen pardon hebben aangevraagd... omdat dat zinloos leek. Het is onbekend hoeveel dat er zijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer wijst het plan af van minister van Sociale Zaken Koolmees... om de proeftijd voor werknemers te verlengen van twee naar vijf maanden. Het geldt ook voor de regeringspartijen. Koolmees zegt dat verlenging van de proeftijd het verschil tussen flexwerk en een vaste baan verkleint. En zo vaste banen oplevert. Maar vakbonden en experts denken dat de lange proeftijd kan worden misbruikt als kort contract. Italië zegt dat een aantal EU-landen bereid is om migranten op te nemen... die bijna twee weken geleden door de Sea-Watch 3 uit de Middellandse Zee werden gered. De Italiaanse regering weigerde de 47 mensen toe te laten. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde gisteren... dat Italië dan wel moet zorgen dat de opvarenden de juiste zorg krijgen. Het weer, het is bewolkt. Lokaal valt regen of lichte sneeuw. Vanavond en vannacht ook in het midden- en noorden lokaal lichte sneeuw. De temperatuur ligt tussen 0 en 2 graden. Vannacht gaat het licht vriezen. Dan kan het glad worden. Morgen breekt in de loop van de dag de zon door. En het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een aantal dagelijkse files in Noord-Holland... de meeste veroorzaken vijf minuten vertraging... zoals op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... daar vijf minuten op onthoudt tussen de aansluiting met de A4 en Rijnzaterwoude... en tien minuten vertraging op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland vier kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Wacht even. Blijf leven. Ga naar slash veiligheid voorop en test je zintuigen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard. 2018. In Saint Malo, Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween Wij vroegen het iedereen Maar niemand had haar mee gezien Wij gaan door weer en wind Als daar een wijn ons blind We zullen haar ooit vinden Zij is de moeite waard Al blijft ons niet bespaard. We zullen haar ooit vinden Elke uithoek Gaan wij van boot. Op elke kade heeft men van haar gehoord. Hier een foto, waarop zij lacht. We zullen zoeken, al is het dag en nacht. Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien. Wij. We zullen haar ooit vinden. Zij is de moeite waard. Al blijft ons niets bespaard. We zullen haar ooit vinden. Oh, oh. 18 zijn melo op de kade een meisje heel alleen. Still feels the sting. You were my everything. Someday I'll find a love like yours. A love like yours. She'll think I'm Superman, not Superman even. How could you leave on your own? That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say.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 Oh, oh, And every time I feel I like sabotage it I start running And every time I push away I really wanna say that I'm sorry But I say nothing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 Me. But she's right, though You were perfect before you went on a diet You was way different You like I don't remember shit The magazine got to your head Now somebody you don't need no got you in bed Bet you put it on you know you don't like red It was the future the Fuck it, our future's dead oh, no. I thought a pussycat had nine lives